Verslavingsinstelling Bouwman GGZ gaat de eigen bijdrage van zijn patiënten betalen. Sinds 1 januari geldt in de GGZ een eigen bijdrage van 200 euro. Als iemand langer dan een maand wordt opgenomen... komt er nog eens 145 euro per maand bij. Volgens Bouwman GGZ raken veel van de 4000 patiënten daardoor in paniek. Het vergoeden van de eigen bijdrage kost de instelling ongeveer een miljoen euro. In het Paleis van de Spaanse Koning is vorige maand een antieke cello gebroken...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 Terwijl oud-premier Timoshenko in haar Oekraïnse cel wordt mishandeld... en in Polen duizenden voetbalfans in oorlog zijn met de staat... maakt Nederland zich op voor het EK. Maar veel regeringsleiders blijven thuis. Tegenlicht over Poolse hooligans en Oekraïnse schijnprocessen... maandag iets voor negen bij de VPRO op Net 2. Met televisie van Access for All kijkt u niet alleen live tv op uw televisie... maar ook op uw laptop en iPad.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 om te weten hoe ze zich daar in India het beste kunnen gedragen. Maar eerst het CDA. In het CDA is de strijd om het lijsttrekkerschap nu echt losgebarsten. De partij heeft vanmiddag de zes definitieve kandidaten bekendgemaakt. Het gaat om de huidige fractievoorzitter Sibrand van Haarsma-Buma. Ik heb de afgelopen jaren bij kunnen dragen aan die vernieuwing... en daar wil ik heel graag als lijsttrekker mee verder gaan. Demissionair minister Lisbeth Spies. Demissionair staatssecretaris Henk Bleker. Ik ben... Kandidaat. Tweede Kamerlid Madeleine van Torenburg, onderwijsbestuurder Marcel Wintels... en de permanente wethouder Mona Keizer. Ik ben in 1968 geboren op het Vissersvenplein. Zes andere CDA'ers vielen af. Zo is het. En hier in de studio zit um, oud-lijsttrekker en fractievoorzitter... van het CDA, Elko Brinkeman. Goedenavond. Goedenavond. Ze zijn net begonnen, die zes kandidaat-lijsttrekkers... met een debat in Rotterdam. Had u erbij willen zijn? Nee, ik kijk nu liever, uh, want ik weet dat uh, je ongelooflijk uh, grote inspanningen moet verrichten. Uh, je moet uh, eigenlijk uh, elk uur op een andere plek zijn, dan weer de beste toespraak van je leven uh, houden, ja. de uitgeslapen uitzien. En maar ik bedoel, eigenlijk had u erbij willen zijn om ze in actie te zien? Ik ga wel de komende weken proberen dat ook eens in levende lijven te zien. Ik vind het eigenlijk de moeite waard om nu eens niet vanuit die vanzelfsprekendheid te redeneren... maar te laten zien dat het CDA ook een partij is met verschillende soorten van mensen... verschillende soorten van opvattingen die wel één ding gemeen hebben... namelijk om elkaar op te zoeken, met elkaar eruit te komen... een stukje degelijkheid en betrouwbaarheid uit te stralen. En mm. ik ben benieuwd hoe ook die nieuwe garde dat aanpakt. Wie is de, wie is de favoriet bij u? Dat ga ik echt ook eens uh, gewoon de komende weken zien. Want ik wil ook zelf die verkiezing serieus nemen. Maar als je zegt, nou, ja, dat is van tevoren duidelijk... en mensen die in het Haagse kringje zitten... die zullen wel even van tevoren vertellen wie het moet worden. Ik denk dat dat ook, ook best spannend uh, zal worden. U heeft nog niet stiekem een favoriet? Nee, ik vind dat je wat dat betreft ook moet laten zien... dat wij in een andere tijd leven. Ik, ik weet uit ervaring wel, een tijdje terug... dat het toch niet voorspelbaar is hoe dat, uh, hoe dat loopt. Er zijn altijd incidenten, hoe komt er iemand over... Het gaat er vooral om of, of iemand zichzelf blijft. Je hebt uh, duizenden adviezen, adviseurs die aan je staan te trekken... die bij wijze van spreken links en rechts van het spreekgestoelte... je teken staan te geven. Maar het is vooral ook de kunst om... Uh en niet alleen overeind te blijven ten opzichte van je collega's uit andere partijen. Maar om te laten zien dat je zelf de stof beheerst. Dat je, dat je de mensen ja, ook aanspreekt. Niet alleen letterlijk uh, ze aankijkt. Maar ook een gevoel overbrengt van nou het is bij mij in vertrouwde handen. Ja. En dan wil ik gewoon ook eens zien hoe, hoe deze mensen dat uh, elk u, ja, doen. U zegt dat, hè, authentiek. Ze moeten zichzelf blijven. Je hebt nog een heel riedeltje. Ik hoorde er bij u net ook trouwens een paar langskomen. Uh, het CDA, dan zeggen ze, we moeten verbinden. We moeten kijken naar de toekomst. We moeten het nieuwe CDA uitstralen, de nieuwe koers. We moeten ons profiel hervinden. Ik vind het zo ongelooflijk veel clichés. Ja, ik, ik, ik hoorde ook een nieuwe, hè? we moeten over onze schaduw heen springen. Ja. Eh, gezet vind ik het veel belangrijker dat uit die authenticiteit ook iets blijkt van wat je hebt gedaan in je leven. Waar je voor hebt gestaan. Wat je ook aan ervaring inbrengt. Het besturen van een land is, is, is best ingewikkeld. En ook als je Kamerlid bent, de controle daarop. Dus ik denk dat mensen in de eerste plaats kijken... is het vertrouwd. Heeft die meneer of mevrouw ja, ook een beetje gevoel voor verhoudingen? Heeft die ook, ook, ook kennis en kennis? Ja, maar in geloof ik ze. Want als we dan bijvoorbeeld kijken naar, naar Spies en Bleker. Ik bedoel, de kranten staan er natuurlijk vol van. Dat ze eerst azen. ...en nu B, en dan net doen alsof dat heel normaal is. Nee, dat is niet normaal. Het heeft voor een stukje te maken met de verantwoordelijkheid die je draagt. Als je Kamerlid bent, wat ik ook ben geweest... ...dan kun je iets eenvoudiger de mening van alleen jouw partij naar voren brengen. Ben je minister, ja, dan moet je het belang van het hele land uh, uh, dienen. Dan ja, moet u je vindt de, dat niet dat u denkt, nou ja, dat, is, dat had, was mij niet overkomen in die tijd... Nou ja, je moest zo dicht mogelijk bij de opvatting van jezelf blijven. Daarom ben je ook lid geworden van een bepaalde groepering. Niet omdat je elke ja. letter van zo'n verkiezingsprogramma Dat hoort bij het vak, zegt u eigenlijk. Ja, maar mensen prikken er wel doorheen. Als ja, je, als, je als een zwabberaar overkomt. Mensen snappen ook wel dat in de versplintering die Nederland nu doormaakt... Ja, dat het lastig is om een kabinet te vormen. En een kabinet is het geven en nemen. Ik bedoel, voor de CDA is helder dat investeren, hè, dat dat voorop komt. En wij zeggen, wij vinden het niet erg om tegen de mensen te zeggen... dat er iets minder geconsumeerd uh, mm. moet worden. Dat de langere termijn uh, voorgaat. En dat uh, jong en oud ook het een beetje met elkaar moeten ja, zien te komt, delen. u komt wel een beetje voor ze op. Die nieuwe kandidaat trouwens, die uh, mevrouw uit, uh, wat was het? Mona Permanent. Ja, Mona Keizer. U kent haar. Ik heb er één keer zien, uh, uh, zien optreden in ja. een partijbijeenkomst. Uh, dat Ongelooflijk goed. Ik ken het er helemaal uh, niet. Maar dat is ook zo'n voorbeeld van een natuurtalent. Een, een moeder van een volks aantal kinderen... die ook een bestuurlijke functie uh, heeft. Iemand uit een stedelijke omgeving. Dus niet altijd bij wijze van spreken... het bekende patroon van het CDA's van het platteland. Nee, het CDA's ook van de stad. En zij ja, spreekt uh, spreek je aan. Spreekt, uh, spreekt de mensen tot het hart. Voor haar zal denk ik de, de kunst zijn om duidelijk te maken... dat, ja, dat ze ook voldoende ervaring ja, heeft. Maar heeft zij dan inderdaad een ander vocabulair... dan hetgeen ik net uh, langs... Uh, liet komen. Heeft hij inderdaad, want dat authentiek, daar word ik ook een beetje gek van. Ik bedoel, ja, maar authentiek, ik voel dat niet, bijvoorbeeld... laat ik het zo zeggen. Ja. Nou ja, maar luister als u naar tv zit te kijken of gewoon op straat met een aantal mensen spreekt, dan spreekt de een u meer aan dan de ander. En dat heeft niks te maken met of iemand mooi of lelijk is, maar of die op een of andere manier. Overbrengt in die ene minuut, bij wijze van spreken maar... dat hij snapt in welke omstandigheden je leeft. En dat is niet alleen een kwestie van... ik heb begrip voor je zeggen... maar dat heeft iets te maken met gevoel. En dat is misschien nog wel indringender geworden... de laatste tijd vergeleken met de tijd dat ik daar voor dat scherm stond... Je wordt zo indringend via alle media uh, aangesproken en, en gevolgd en gedaan. Uh, dus ze kijken echt niet alleen of je elke keer een andere das aan hebt... maar ook of je een beetje consequent bent. En niet bij wijze van spreken nagelang uh, de wind waait en ander verhaal ja. uh, houdt. Maar goed, u bent natuurlijk in die tijd, hè, toen was het heel gebruikelijk... dat je als je uh, fractievoorzitter was, dat je ook gewoon lijsttrekker was. Dat was u gewoon in, in die tijd. In 1994 werd u gewoon... De lijsttrekker. Uh, maar u moest waarschijnlijk ook wel een beetje intern campagne voeren, toch? Ja, vergeet niet dat ik al vele jaren lang uh, had meegelopen als, als, als minister. Dus mensen hadden wel een beetje aan je kunnen ruiken. Ik, ik was een tijdje fractievoorzitter, dus je had een zekere bekendheid ja. uh, opgedaan. Maar het is niet allemaal vanzelf gegaan. Er waren ook meer mensen die wel die ambitie hadden... of over wie wel eens was uh, gesproken. Maar goed, de dingen rollen ook een keer die kant op. Ja, maar moest u het land door om iedereen toch te overtuigen? Ja, ja dat, maar dat, dat is niet alleen een kwestie van moeten. Dat, dat wil je ook. Je wilt met mensen rechtstreeks spreken. Een studio is op zichzelf aantrekkelijk... omdat je veel mensen tegelijk uh, kunt, ja, kunt bedienen. Maar het is veel plezier om met mensen een direct contact te hebben. Voor een zaal spreken is het allerbeste voor de mensen voor wie je het doet. Maar ook voor jezelf. Dan geef je meer van jezelf dan wanneer je in een kale studio uh, zit. Ik vond het allerergste. Uh, wij zitten nu rechtstreeks met elkaar te spreken. Maar vaak moest ik voor de tv in Den Haag voor een automatische camera waar niemand achter zat. En dan ja, ging ik mijn oogjes wijd openzetten. En dan zat je in een, in een anoniem... Ja, dat kon nu goed. Ja. Ja. Dat kunt u nu niet zien, maar ik kan nog steeds goed. Ja. Maar gekheid terzijde. Het directe contact met mensen, dat, dat doet heel veel voor mensen. Nog meer eigenlijk dan dat ze precies natellen wat je nou gezegd hebt. Maar vindt u het nog steeds... want u bent natuurlijk weliswaar nu nog steeds de fractievoorzitter... dan in de Eerste Kamer. Maar u bent in het normale leven of het dagelijks leven... voor Nederland bezig. Dus he, de politieke arena van de Tweede Kamer heeft u verlaten. Want als ik aan u denk, dan denk ik natuurlijk ook aan... Uh, die toestand die er toen was met Lubbers... die uiteindelijk niet op u gestemd heeft he, ja. bij die verkiezingen. En dat ook gewoon in... In, uh, in het openbaar zei. Dat ik, nee, ik ga niet op, uh, op meneer Brinkman stemmen... ik ga op heers Ballin stemmen. Iedereen heeft daarin natuurlijk gevoeld... jeugdje, wat gebeurt er nu? Hoe kijkt u daar nu naar, al die jaren later naar? Uh, eenheid in een partij uh, uitstralen... achter je voorman of je voorvrouw staan is les één Dus mm. dat is ook een ernstige fout denk ik geweest... Ja. voor degene die zich dat aan moeten trekken. Maar, Hij dus, ja, maar Het heeft ook geen zin om daar verder bij lang stil te staan. Mijn, mijn les is nu aan die zes mensen... die zich als kandidaat presenteren. Is, ga niet zitten schelden op elkaar. Uh, ga niet zeggen, ik, ik steun jou niet meer... als ik niet gekozen uh, word. Maar zeg, wij staan met z'n zes voor het CDA. En ongeacht wie van ons de, de, de eerste wordt... wij zullen bij je blijven. En, en, en dat is denk ik belangrijk. Ja, dat hele begrip samen zit in de wortels van het CDA. Maar dat is juist in een in verkiezingstijd waarin je toch een beetje moet laten zien... dat je de beste bent. En dat mag ook zijn. Zo Ik zou mis met voetballen, met hockey en met zwemmen. Ja. Uh, dus dat mag in de politiek ook. Maar ga niet op elkaar afzitten nee. geven. Ook niet stiekem. Uh, nee, gewoon. Je mag best door jezelf te zijn... door een eigen verhaal uh, er neer te zetten. Eigen nuance. Maar er zullen heus ongetwijfeld analyses komen... dat niet iedereen precies hetzelfde zegt. Nee, gelukkig. Maar wij hebben ook verschil van opvatting ja. in de CDA. Hoe is het nu met Lubbers en nu trouwens als u elkaar treft? Uh, we zien elkaar zo nu. En nou, nou, dan spreken we ook. We gaan echt niet in de flex zitten wrijven. Nee, want die is er nog wel een beetje. Ja, maar weet je, mensen die de hele dag achterom zitten kijken... zijn over het algemeen de mensen die weinig toekomstverwachting meer hebben. En ik word nog heel lang mee. Ja, U zegt, um, authentiek moet je zijn, hè? je moet jezelf zijn. Was u dat voor uw gevoel voldoende? Ja, kijk, je, je hebt een verkiezingsprogramma. Je hebt mensen die zeggen, je moet daar aandacht aan geven. Je moet ja. voor die heilig een kaarsje ja. branden. En dan, dus dan je zeg woord, je, sorry dat ik u interrompeer... maar dan zeg je dus in verkiezingstijd bijvoorbeeld één... En dan een paar maanden later zeg je... nee, sorry, dat was eigenlijk niet wat ik echt bedoelde. Maar ja, dat hoorde bij het spel. Dus dat is wat we toch geleerd hebben over die politiek. Eigenlijk moeten we ze allemaal niet vertrouwen. Ja, het is meer dat er uh, een analyse van tevoren wordt gemaakt. Dan gaat men peilingen houden van wat zijn nou de thema's waar de mensen het meest door geroerd worden. Dat is een tijd kernwapens geweest, uh, euthanasieën, bezuinigingen, Europa, het milieu. Mm. En dan ga je als het ware... <coughs> pardon, je verhaal uh, heel erg daarop toespitsen. Dan Daar wordt een bepaalde quote die je voortdurend herhaalt. Het moet simpel. Ja. En daardoor Framing. ontstaat er iets onnatuurlijks ook in het geheel. Althans, zo heb ja. ik het Ja. Maar dat is eigenlijk niet een antwoord op mijn vraag. Namelijk dat je politici eigenlijk niet meer gelooft na dit soort incidenten? Ja, dat is het vervelende. Dat mensen aan de ene kant begrijpen dat er iets moet zijn als, als, als politiek, als ministers, die over, over het landsbelang gaan, over de nuttige besteding van belastinggeld. En aan de andere kant, ja, als het jou treft, en zeker als het wat minder uh, wordt, dan heb je al gauw de neiging om te zeggen: Nou, ik zou dat anders doen als ik daar zou zitten. Ja, dat is nou eenmaal de verantwoordelijkheid die je daar hebt met bepaalde partijen. Er zitten er andere partijen die er anders over denken. De kunst is wel om in die Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer... altijd de helft plus één van de stemmen binnen te praten. Dus het is niet zozeer een kwestie van wantrouwen... maar meer overtuigend eh, laten zien... dat je ook op de belangen van anderen zo goed mogelijk hebt gelet. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Nee, uiteindelijk is het het spel zo goed mogelijk spelen... en zorgen dat je daarin geloofwaardig bent. Maar dat is niet per se de waarheid. Nee, ik denk nee. dat er eerder gezegd een ander iets zit onder de kritiek op zeg maar Den Haag. Dat mm. is dat men het gevoel heeft dat de praktijk van de werkvloer in het ziekenhuis of in het bedrijf of op de, op de tuinderij uh, onvoldoende meer doorklinkt in Den Haag. En dat vind ik wel een kern van waarheid hebben: dat steeds meer, nou, laten we zeggen, slimme mensen, uh, vaak goed gestudeerd, uh, ja, toch. Nog weggedreven zijn van, van, van, van de bedrijfsvloer. En, en nogmaals, dat is niet alleen de commerciële kant... maar ook ja, bij de politie. Of, maar ook in mijn geval ja, dat ik lang jaren ambtenaar uh, was geweest... dus dat je ook een, een tijdje beroepservaring hebt opgedaan. En dat uh, helpt wel om het vertrouwen in de maatregelen... die daarna genomen worden, uh, uiteindelijk weer uh, op te vijzelen. Uw partij, CDA, die staat er natuurlijk niet goed voor in de peilingen. Ik bedoel, ze staan nu volgens de laatste peiling op 13 zetels. Ze hebben er nu 21 uh, in de Kamer... Uh, er komt nu deze verkiezing, hè? deze nieuwe verkiezing voor het CDA. Um, wat gaat het bereiken, denkt u? Ik corrigeer uw woord als vraag is het goed. Ze staan er natuurlijk niet goed voor. Nee, de natuur is dat mensen die in het midden zitten, die, die, die proberen een redelijke afweging te maken... die voor de gezamenlijkheid gaan, die ook in moeilijke tijden verantwoordelijkheid durven nemen... dat die meer sympathie zouden hebben. En dat niet de, de flanken van mensen die, die zeggen... ja, het is allemaal verkeerd en het moet vooral anders of de staat moet alles doen. Nee, wij gaan ook voor eigen verantwoordelijkheid van mensen... zowel in hun gezin als in hun bedrijf en in hun instelling. Ja, dat is een natuurlijke rol... Nee. Die mensen uh, plezieriger vinden dan een beetje dat gebekvecht en worden. Maar goed, daar region. gaat u dan vanuit. Want dit zijn de feiten. Volgens de laatste peilingen staat het op 13 zetels. U bent natuurlijk overtuigd van het CDA en, en de rol van het CDA. Maar uh, gaat deze verkiezing daar iets aan veranderen, denkt u? Want... Ik, ik, ik denk dat we maatschappelijk in een kentering zitten. Dat die... Die versplintering die we allemaal zien... steeds meer partijen, steeds meer gebekvecht... zet u de televisie maar eens aan met een forum... met een paar politici, van welke uh, club dan ook... dat is onmiddellijk gekakel en gedoe. Uh, mensen hechten toch ook aan een zekere uh, rust... En, en degelijkheid en ervaring... die ook van die mensen mag afstralen. En dat, dat, uh, ja, dat voortdurende gebekvecht... Nee, mensen die in het midden gewoon zeggen... ik, ik, ik sta ervoor, je kunt me dag en nacht uh, uit bed uh, halen ervoor. en dan, dan zal ik ook vechten tot ik het eens ben... Met, met wie ik dan ook verder samen uh, in, in een kabinet uh, zit. Ja, dat is een vorm van rust en... en ja, bijna een anti-houding tegen dat heel opdringerige, vluchtige, uh, snelle scoren ja. ja, dat is de natuurlijke rol van het CDA. We dat zullen het aan. zien. Binnenkort is er in elk geval een nieuwe leider. En uh, we zullen zien uiteindelijk, en wellicht TZT een keer van u horen, op wie u gestemd heeft. Dank u wel voor uw komst. Ik sprak met Elko Brinkman voormalig lijsttrekker van het CDA. Dank u wel. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margriet Rijntjes. Nederland en India ontmoeten elkaar deze week. Want vandaag begon minister Edith Schippers van Volksgezondheid. aan een vijfdaagse handelsmissie in India. En een hele stoet grote Nederlandse bedrijven reist met haar mee, want ze willen zaken doen. Maar gaat dat eigenlijk een beetje goed tussen mensen uit zulke verschillende landen? Nou, mijn tweede gast vanavond is Annette van der Hoek. Ze heeft vijf jaar in India gewoond. en uh, geeft les over de Indiase cultuur. en de taal aan de, de Rotterdamse Business School. Ja, u kent dit land, hey. hè? Goedenavond. U hoort ja. het, hè? Deze prachtige muziek. Ja, eens even luisteren, wat ik heb het uitgezocht. Dus kijken of ik dat is <laughs> iets uit een film, denk ja, ik. Ja, is Bollywood-muziek in elk geval. Ja, heel ja. goed. Het nou ja, land daar waar... ik ook les in, zelfs, in Bollywood. Uh, dan gebruik ik Bollywood-films uh, voor studenten. En dan laat ik ze... Ze uh, zijn vaak studenten van de Hindoestaanse afkomst. Dus die hebben al die films allemaal al gezien vanaf dat ze vijf waren... En dan komen ze bij mij in de klas een bleek gezicht met een bindi op, zo'n rood stickertje heb ik ja. op mijn hoofd. En dat betekent niet dat ik in de enge secte zit, maar het is een soort Indiase trouwring. Um, en dan moeten ze van mij nog een keer naar diezelfde films kijken en dan uh, de thema's opschrijven uh, die daarin aan bod komen. En daaraan kun je dan eigenlijk al heel goed zien hoe anders de Indiase cultuur is dan de Nederlandse cultuur... Want niet alleen zijn het altijd liefdesverhalen... maar ook thema's als vaderlandsliefde en eer en opoffering... Ja. die druipen daar vanaf. Ja, en, um, en in, in dat land moeten dus die Nederlandse mensen... die meegereisd zijn met ja. Schippers... Uh, aan de bak, om het maar even zo te ja. zeggen. Want <lacht> zij wil daar gaan samenwerken. Dat is een beetje het plan, hè? producten ontwikkelen... onderzoek doen, ook op medisch gebied. Ja. Ze zegt dat uh, Nederland en India elkaar daarin nodig hebben. Uh, is dat zo, denkt u trouwens? Hebben ze een gezamenlijk iets op dat medische gebied... Dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk dat ze misschien wel een aanvullend iets hebben. En dat kan natuurlijk ook een gezamenlijk iets zijn. Ik heb een beetje nagedacht over de dingen die India ook Nederland te bieden zou kunnen hebben. Ik heb lang in India gewoond. Dat zei je net ook. En wat ik toen veel heb meegemaakt. Ik was er zelf studenten. Ik zat te promoveren. Ik was aan de universiteit aan het studeren. En ik vlinderde tussen allerlei werelden. Op de universiteit en de sloppenwijk om de hoek. En ook de rijke Indiërs maar ook de Nederlandse diplomaten en zakenlieden. En de Nederlandse diplomaten en zakenlieden... die lieten daar en masse voor zover nodig hun ogen lezen oh. En die deden allerlei andere, ja, allerlei andere medische ingrepen, werden daar verricht. Zelfs familieleden die speciaal uit Nederland overkwamen... omdat ze dan daar goedkoop en zonder wachtlijst... Uh, in een state-of-the-art uh, ziekenhuis uh, medische ingrepen konden laten verrichten. Op niveau. Met op niveau en uh, hoogopgeleide artsen. Uh, en natuurlijk, ik heb heel lang geleden nog een beetje opgelet op school bij de e les economie. Uh, verder ging mijn aandacht altijd meer uit naar filosofie en talen en geschiedenis. Mm -hmm. uh, maar ik heb iets onthouden van de wet van de remmende voorsprong en dat is natuurlijk hè, dat onze materialen soms al verouderd zijn vergeleken bij Indiaanse ziekenhuizen waar mensen nu de allernieuwste apparatuur aanschaffen. Uh, en waar artsen heel hoog opgeleid zijn of terugkomen ja, ja. uit Amerika... Ja. Hè, om <coughs> hun land ter willen te zijn. Dus denkt u inderdaad dat, dat wij met elkaar zaken kunnen doen? Dat wil zeggen dus Nederland en India. Maar volgens mij is dat niet 1, 2, 3, klaar. Want het zijn natuurlijk twee totaal verschillende culturen. Ja, u geeft absoluut. daar les in aan managers om ja, ze klopt. daar op voor te bereiden. Ja. Wat, ja. wat is hetgene zij in de kern moeten leren... Um, ik, ik verricht, ik geef les inderdaad hè, aan studenten die managers willen worden, maar die dan in het bijzonder manager willen worden, die uh, managers willen worden die zaken doen met India. Dus die leren ook de taal, die leren Hindi, die krijgen les in de culturele aspecten van het zaken doen. En daarnaast doe ik voor diezelfde Rotterdam Business School ook onderzoek. Um, narratief onderzoek heet dat met een mooi woord en dat is gewoon iets ontzettend leuks. Dat is namelijk anekdotes verzamelen door het land reizen en spreken met... Uh, Nederlandse ondernemers die al zaken doen met India. Ja. En, en wat, dat is wat voor dingen zijn dan bijvoorbeeld gebeurd waar u wat aan heeft om door te vertellen? Um, uh, dat cultuur heel belangrijk is, hè? dat cultuur vaak onderschat wordt. En concretiseert dat door... conc ja. is. Ja, oef, lastig woord. Um, uh, uh, eigenlijk wat ik heel veel hoor is dat het, is, het is natuurlijk de eerste generatie bijna zakenlieden die nu hè, zo ook uh, midden- en kleinbedrijven, dus uh, kleinere bedrijven die naar India gaan en die allemaal denken iedereen spreekt Engels, iedereen heeft jeans, iedereen heeft een iPod. India is lang niet zo ver weg en zo vreemd als China bijvoorbeeld, uh, maar dat India toch heel pittig blijkt te zijn uh, wat cultuur betreft en wat betekent dat dan precies. India heeft een heel hiërarchisch systeem nog. Hè? Dus een soort machtspyramide waar een, een vader uh, bovenaan staat... en uh, die de lakens uitdeelt. En dat is ook bij de meeste bedrijven letterlijk zo. 98% van de Indiase bedrijven zijn familiebedrijven. En daarmee heb je dus te maken met zo'n familiestructuur... Dus jij moet als buitenlander eigenlijk gevoeligheid ontwikkelen voor zo'n hiërarchisch systeem. En weten waar in die machtspiramide je, je in moet stappen. Het heeft dus heel weinig zin om allerlei contacten te leggen in lagere echelons. Je moet eigenlijk zien dat je meteen bovenin binnenkomt. En als je daar bent, dat je ook gevoeligheid hebt. En die ga je ontwikkelen natuurlijk als je daar zaken doet. Um, voor de gepaste respectvormen, uh, voor de betuigingen van respect die je zo iemand boven in zo'n machtspyramide verschuldigd bent. Um, hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Nou, bijvoorbeeld door dingen te doen die wij in Nederland niet doen. Hè? Ik heb een mooi voorbeeld, een vriend van mij, een, een, een Ierse man, een ingenieur, die was uitgenodigd om in Delhi een van de eerste metrolijnen te bouwen. En het was een groot avontuur natuurlijk. En hij kocht een geweldige Indiase motorfiets, een Royal Enfield. Zou ik ook iedereen aanraden die in India gaat werken. Uh, en hij ging iedere ochtend op zijn uh, Royal Enfield in zijn spijkerbroek... en met zijn t-shirt ging hij naar de bouwput. En daar schudde hij alle Indiase ingenieurs de hand en zei hij... Hi, call me Sean, let's do this job together. Uh, en de Indiaanse ingenieurs die vonden dat vreselijk. Uh, die werkten helemaal niet met hem samen. Want zij verwachten dat hij eruit zou zien als een baas. Dus geen spijkerbroek. Dat hij aan zou komen als een baas. Dus geen Royal Enfield. Dat hij helemaal niet mensen op de schouders zou meppen. En uh, hey Matti, laten we samen uh, eens even een metrolijntje bouwen. Hm. Zij wilden dat hij de baas was. En dat hij hen duidelijk afgebakende opdrachten gaf. Uh, jij moet berekenen hoe dik de betonnen palen zijn... waarmee het metrostation gestut gaat worden. En ik wil die berekening morgenochtend om negen uur op mijn bureau. En dat wilden mensen horen. Um, en dat klinkt al bijna vervelend. Hè? Vanuit het Nederlands oogpunt willen wij dat vaak niet op zo'n manier doen. Wij willen toch in ieder geval net doen dat alles op ooghoogte is. En noem mij maar Jan. Mm -hmm. um, maar hij heeft, dat, hij heeft dat moeten leren. Ja. Hij, uh, dus niet komt... te aardig eigenlijk tegen ondergeschikten met andere woorden? Ja, als je het zo zegt. Je zou bijna kunnen zeggen. Um, uh, uh, misschien niet te joviaal, omdat je mensen dan uit een heel oud systeem haalt. waarin ze zich heel erg thuis voelen. En tegelijkertijd is het ook zo dat India. Het is natuurlijk een enorm land. En er zijn enorme verschillen tussen de, uh, uh, uh, de grote steden en het platteland. En ook in zo'n bedrijf als waar mijn vriend werkte, zei de meeste mensen wilden dat ik een baas was die opdrachten gaf. En er waren ook twee ingenieurs die uh, dachten, oh wat heerlijk, ik geloof dat we nu eindelijk echt op ooghoogte mogen werken. En onze creativiteit en ons inzicht mogen toevoegen wat we vroeger nooit mochten. Ja. En die bloeide helemaal op. Ja, ja. Uh, dus dat, je moet dat, ja, dat, dat gevoel moet je voor ontwikkelen. En de mensen van je eigen niveau, om het maar even zo te zeggen, zijn daar ook nog dingen die je absoluut niet moet doen? Of juist wel? Uh, nou ja, ik heb weer een mooi voorbeeld. Ik heb natuurlijk veel workshops gegeven hè, uh, uh, uh, over dit onderwerp. En ja, wat ik altijd moet zeggen, daarom vertel ik ook zoveel verhalen. Omdat ik graag wil dat mensen zich bewust worden van hun eigen culturele achtergrond. En ook bewust worden van die van een ander. En dat je daarop een soort, uh, dat, je, dat je leert om je te neutraliseren hè, van vooroordelen of van onbekendheid met jezelf. Um, en er was een, een, een iemand riep toen tijdens een workshop. Ja, wat jij daar allemaal zegt, uh, uh, dat klopt helemaal niet. Um, he, uh, want uh, uh, iemand die je kende, die was ooit aan het zaken doen in India. En die was toen met zijn dienblad was die bij uh, de lagere werknemers van een bedrijf gaan zitten in de lunchpauze. En toen ging de hele business deal die ging meteen niet door, omdat de bazen hem dat zo verschrikkelijk hadden kwalijk genomen. Ja. Nee, dus ja, het, is, uh, het, het, het luistert soms heel nauw. Nu is zij, uh, hè, onze minister Schippers, ja. de missionair minister trouwens, met dus een hele ja. uh, delegatie daar in India. Uh, wat kan India aan Nederland hebben? Um, ja, ik denk natuurlijk uh, he, uh, sowieso dat er, dat er uh, investeringen gedaan worden... enzovoort eigenlijk het voor de hand uh, mm -hmm. liggende. Um, Accepteren ja, wij wel dat zij zich misschien niet helemaal aan onze cultuur aanpassen? Is het voor ons makkelijker? Um, of hebben zij ook dat... van u, van u, types zoals u die ze bij, uh, bij <laughs> van, van, over Nederlandse cultuur? Van die eigenwijze types. Nou ja. Uh, uh, uh, ik denk inderdaad. En dat is misschien ook een beetje toch. Dat voorbeeld van die vriend van mij. Sean heet hij trouwens. Uh, die die metro aan het bouwen was. Hè, dat je natuurlijk ook een soort, uh, een, een soort mid middencultuur creëert met elkaar. Hè? Dat je enerzijds denkt van goed. Ik moet leren werken met de cultuur die daar heerst. En anderzijds kun je het ook, ook zeggen. Vooral als je ergens langer bent. Uh, maar ik wil graag ook iets toevoegen. Van de manier waarop ik het prettig vind om te werken. En ik wil wel op oog te ja, ja. werken, ja. schouder aan schouder. Dus dat gebeurt natuurlijk wel, ja. En mijn vrienden hebben in India ook geleerd om uh, uh, op oud-Hollandse wijze heel direct met mij te zijn. Uh, omdat ik anders uh, de lichaamstaal en het hoofd schudden iets energieker of iets minder energiek ook niet altijd kon interpreteren als een ja of een nee. nee. <laughs> uh, dus ja, daar wordt natuurlijk wel een, een, een middle ground in gevonden, ja. denk ik. Nou, ik hoop dan maar dat uh, mevrouw Schippers ook enigszins weet hoe het daar werkt. Maar daar gaan we er ja. maar even gevoeglijk van uit. En ook alle mensen die met haar En anders kan haar mee ze me bellen reizen. voor een uh, voor, voor een workshop, toch? Ja, een ja. Beetje laat wellicht, maar goed. Ja, tot de volgende keer. In elk geval sprak ik met India-kenner Annette van der Hoek. Hartelijk dank. Dank je wel. We spraken dus naar aanleiding van de vijfdaagse handelsmissie van minister Schippers naar India. En dit was hem weer. Onze uitzending van Twee Dingen van Max voor vandaag. Op onze site dingen.nl vindt u veel meer informatie over onze gasten. En daar kunt u trouwens ook reacties achterlaten in ons gastenboek. Twitteren mag uiteraard ook. Het Twee Dingen... Straks zit um, Lisbeth Staats er helemaal klaar voor bij Today. Of straks, die zit er nu klaar voor, maar die gaat straks aan de slag, wou ik zeggen. Ja, Margreet, Britt en Imke zijn hier. Deze oh? echte meisjes gaan deze keer niet de jungle in, maar wel naar veel andere mysterieuze plekken. Wat ze gaan doen en waar, vooral, dat hoor je zo. Verder volgen we het CDA-lijsttrekkersdebat. En we horen van AZ-trainer Gert-Jan Verbeek wat hij deze zomer gaat doen. En dat heeft iets met klussen te maken. Dat allemaal en meer na het nieuws van half negen met Christian Bonenbakker.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 De maximale duur wordt verkort van vier jaar naar drie jaar en twee maanden. Net zo lang als de maximale WW-duur. En het tv-programma Zomergasten wordt dit jaar gepresenteerd door de Belg Jan Leijers. Dat werd bekendgemaakt in De Wereld Draait Door. Leijers presenteerde voor de VRT verschillende interview- en reisprogramma's... die ook door de VPRO werden uitgezonden. En ook was hij zanger gitarist van de band Soul Sister. Nooit eerder werd Zomergasten door een Vlaming gepresenteerd. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Lisbeth Staats. Het is iets na half negen. Goedenavond. Wat doen voetbaltrainers eigenlijk in de zomer? Nou, Gert-Jan Verbeek van AZ die gaat met zijn blote handen een huis bouwen. Hij praat er straks over met Erben Wennemars. In Rotterdam staan op dit moment zes CDA'ers... die graag lijsttrekker willen worden met elkaar te debatteren. Onze Siebert van Linden en Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Esquire... gaan ze genadeloos voor ons fileren. En Joris Kreugel deelt vandaag zijn geluksdubbeltje uit in Eindhoven. Normaal gaf ik mijn geluksdubbeltje altijd op vrijdag weg. Maar vanaf nu op maandag. En dit keer gaat hij naar iemand die op een van de lelijkste plekken van Nederland woont. Maar net niet genomineerd is om op de allerlelijkste plek te wonen. En dat is toch eigenlijk wel heel erg sneu. En als je de webcam op radio1.nl aan zit, zie je naast mij Brit en Imke zitten. Hoi! Hoi, goedenavond. Ik las op Twitter vandaag, Britt, dat je bijna was opgepakt. Nou, niet bijna opgepakt, maar ik was wel even aangesproken, ja. Waarvoor? Nou, waarop? Ik... Oh, weet je dat? Imke en ik die hebben morgen in onze uitzending... Een, af, een aflevering dat we in Oman zijn. En dan lopen er heel veel boerka's rond. En ik heb oh. die boerka nog thuis liggen. Dus ik dacht, ik ga even met die boerka van mijn vader naar mijn moeders huis lopen. En toen werd en to, je aangehouden? Ja, toen kwam zo'n mannetje van de handhaving naar me toe. En die zegt, ja je mag geen, die boerka mag je niet op, die moet je echt afdoen. Dat mag niet meer in Nederland. Wow, nou, straks meer, hoop ik. En Imke, hoe zag jouw dag eruit? Ja, heel spannend. Nou ja, voor, voor een normaal mens zou dat heel saai zijn. Maar ik heb gewoon met de auto van mijn vaders huis... naar mijn zus haar nieuwe huis gereden... om haar te helpen met verhuizen. Ja, we hebben net als rijbewijs, ja. En nou, dat, ja, dat is, is spannend. heel spannend. Ja. En je kunt meetwitteren over deze uitzending. Dat doe je dan via de hashtag BNN Today. En voor de sport is aangeschoven Jeroen Stomporst. Goeiedag. Ja, voor het ene tal is de voorbereiding op het EK in Polen en Oekraïne officieel begonnen. Bondscoast Bert van Marwijk heeft zijn voorlopige selectie van 36 spelers bekend gemaakt. Spelers die al vrij zijn gaan volgende week maandag en dinsdag in Hoenderlo op trainingskamp. En de selectie wordt vervolgens in twee schiftingen teruggebracht. Van 36 tot de uiteindelijke selectie van 20 spelers en drie keepers. Op de allereerste dag van zijn selectie moest Van Marwijk al een tegenvaller incasseren. PSV er Erik Pieters haakte definitief af. Dat is een tegenvaller voor Van Marwijk. Nee, eigenlijk niet. Ik had echt hele goede hoop dat hij het zou gaan redden. Omdat in eerste instantie uh, de diagnose ook was dat er een klein stressfractuurtje was. En... Uh, Goede hoop na 3, na 3,5 drie, weken gips ja, dat hij die, dat die verder kon revalideren. Dus dat was een flinke streep door de rekening. Als vervanger heeft van Marwijk Alexander Butner van Vitesse opgeroepen. Van Marwijk heeft ook een paar verrassingen in uh, zijn ploeg tot nu toe. Zoals de back Jetro Willems van PSV, Siem De Jong en Jasper Sillensen van Ajax. Sillissen, reservekeeper achter Vermeer. En de AZ-spelers Adam Maher en Nick Viergever. Voor die laatste was het een aangename verrassing. Ook al moet hij een tripje met AZ naar Curaçao erdoor missen. Ik werd, ik werd wakker eigenlijk. En ik had veel, uh, veel telefoontjes uh, gemist en, uh, en sms'jes gehad. Dus toen dacht ik van, ja, wat is er aan de hand? En toen, uh, toen opende ik het eerste sms En toen, toen, uh, toen wist ik het wel. Toen, uh, dit is uh, waar, je, waar je het voor gedaan heb En dan is het een... Uh, een uh, ja, stage met, met Nederland zelf is natuurlijk uh, leuker dan een tripje naar Curaçao. In de voorlopige selectie ontbreken ook een paar namen uh, die je misschien zou verwachten. Bijvoorbeeld Elia, Babel, Braafheid, Bruma en Boerichter. Die hoeven er niet meer op te rekenen dat ze naar het EK gaan, zegt Van Marwijk. De bedoeling is dat deze groep niet meer uitgebreid wordt. Dat had ik tot voor vandaag ook nog op gehoopt. Vandaar ook die, die, die grote groep. Uh, maar goed, dan valt er iemand weg op een hele kwetsbare positie. En dan heb ik toch nog iemand anders opgeroepen. Uh, maar de bedoeling is dat het wel zo blijft. Het EK begint op 8 juni. 9 juni is de eerste wedstrijd van Oranje tegen Denemarken. Wielrenner tot slot. Ossalia Matthew Gos heeft de derde etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Klopt in het Deense Horsens. De Argentijn Juan Aedo en Tyler Ferrar van uh, Uit Amerika in de massasprint. Grote favoriet. Mark Cavendish kon zich niet mengen in die sprint. Omdat hij, net als klassementsleider Telefini kort voor de finish betrokken was bij een massale valpartij. In de top van het klassement veranderde er, veranderde er helemaal iets meer zometeen. In langs lijn kijken we terug ook op uh, het voetbalweekend. Jeroen Stoppert, dankjewel. Radio 1, PNN Today. Griekenland heeft gekozen. De conservatieve partij Nieuwe Democratie van Antonis Samaras, of Samaras, is de grote winnaar. Maar Samaras heeft vanavond laten weten dat het hem niet lukt om een regering te vormen. Hij heeft de opdracht weer teruggegeven aan de president. Journalist en Griekenlandkenner Ingeborg Beugel, goedenavond. Hallo. Is het nou Samaras of Samaras? Samaras. Okay. Maar even voor de duidelijkheid, hij was niet de grote winnaar. Hij is wel de eerste partij geworden, maar ze hebben een halvering achter voor hun kiezen gehad. Hè? Dus ze zijn ongenadig afgestraft. Dat kan, hè? je kan gehalveerd worden Precies, en toch de, eerste zijn. de grootste partij zijn. Ja. Ja. Maar het is hem niet gelukt in ieder geval om een regering te formeren. Wat betekent dit nou voor Griekenland? Nou, het was precies zoals iedereen had verwacht. Uh, dit is het eerste signaal dat Griekenland de facto onbestuurbaar is geworden. Uh, de traditionele oude partijen, de Griekse VVD, de Nea Democratia, zoals je net al zei, ja. en de Griekse P van de A, de PASOK die altijd 37 jaar hiervoor uh, in hun eentje een regering konden vormen... die kunnen het nu zelfs niet met hun tweeën. En dat was wel heel erg belangrijk, want zij waren de enige twee partijen die uh, voor het memorandum zouden zijn. Dat wil zeggen, het bezuinigingspakket dat is opgelegd door Brussel... Ja. en waar ze in juni weer mee door moeten gaan. Dus Samaras heeft de formatieopdracht nu teruggegeven. By the way, dat is veel vroeger dan verwacht. Dat is een heel raar systeem in Griekenland... dat wij helemaal niet kennen in Nederland. Nee, dat gaat in rondes van dagen, toch? Ja, dus de, de grootste partij wat nu is gebeurd in Democratie, die krijgt drie dagen de tijd. Nou, hij heeft dus drie uur genomen... Hm. En uh, dan krijgt de tweede grootste partij, dat dus niet zoals verwacht was, de PASOK, de Griekse P van de A is, maar radicaal links, een afsplitsing van de communisten. Die krijgt dan ook weer drie dagen de tijd. Nou, we weten niet, morgenochtend uh, of morgenmiddag om. Uh, het 1 uur Nederlandse tijd krijgt die partij, Radicaal Links... de opdracht om een coalitie te proberen te vormen. En we zullen zien hoe lang die erover gaat doen. In principe mag dat drie dagen duren. Daarna krijgt de derde partij ook weer drie dagen de tijd. En als het dan niet lukt, dus na negen dagen... kan de president nieuwe verkiezingen voorschrijven. Ah, uitschrijven. Okay. En van extreem links nog even naar extreem rechts. Want een ja. andere winnaar van die verkiezingen... is de partij Gouden Dagenraad. Dat is dus een extreem club met Mein Kampf in de boekenkast. En ze zouden ook niet terugduinsen voor geweld. Maar ze hebben wel 7% van de stemmen. Wat ja. zijn dit voor jongens? Shocking, shocking, shocking. Nee, echt. Uh, het is een totaal nazi-minnende uh, partij... Uh, met Hitler in het vaandel. Ze hebben een symbolisch... Letterlijk ook, Hitler? Nou ja, nou ja, het is, het is, het is, ze refereren aan, aan uitspraken van Hitler. Ze hebben ook een absoluut swastika-achtig symbool. Je kan het zo opzoeken. Uh, het heet Glicie Avri, dat is inderdaad gulden dageraad. En als je op internet daarnaar zoekt, nou, dan krijg je allerlei afschuwelijke filmpjes. En wat voor types het zijn, ja... Het, um, de actieve uh, leden van de partij, dat wil nog niet zeggen de stemmers. Hè. Ik heb het nu nee. echt even over de actieve partijleden. Dat zijn dus vooral jongens die echt te veel naar de sportschool gaan. Uh, mm -mm. Een beetje op Elena Ceausescu in bejaarde en in jonge vorm uh, lijkende dames. Oké. Okay. En uh, uh, uh, politieagenten en uh, nou ja, een paar uh, middenstanders. Zware jongens of zo? Zware jongens, ja. Ik heb ze ook zelf meegemaakt op het uh, Griekse eiland waar ik in huis nog steeds hebben overgehouden uit mijn correspondententijd. Ja? En daar kwamen dus op een prachtige lente morgen, drie dagen geleden... twaalf van die gorilla's de boot af. En die droegen zwarte t-shirts met die swastika-achtige symbolen... en de titel uh, Gulden Dagraat, heel groot over de helft van hun rug. Met drie mannen in een zwart pak. En die deelden pamfletten uit, brochures voor de verkiezingen. En ik heb uh, die papiertjes gelezen. Nou, dat is echt alsof je je in 1933 in Berlijn waant. Het Wat ging staat alleen er maar, ja, nou, het ging alleen maar over dat de schuld van de crisis was uh, de illegale immigranten in Griekenland die inderdaad enorm zijn toegenomen en uh, dat alle zwarte mensen en kleurlingen het land uit moeten dat Griekenland langs okay. de grenzen landmijnen moet leggen zodat niemand meer levend dat nou, land dat niet illegaal binnen nee. kan. En je moet weten, dit is een ordinaire knokploeg, die is opgericht in 1993, waarvan de leider Michalaliakos uh, een paar jaar in de best bewaakte gevangenis van Griekenland heeft gezeten, omdat hij was opgepakt voor explosieven. En dan is hij er trots op dat hij op dezelfde afdeling zat, waar de alle oude kolonels van de laatste dictatuur, de Goenta van Griekenland, zaten. Daar heeft hij dus tijdens de gevangenistijd mee gesproken. En ja. Dat, nou ja, dat, dat, dat verspreidt hij in zijn brochures om meer stemmen te krijgen. En wat gebeurde er met jou? Want jij zag dat en je las dat. Nou, ik, ik vond dat afschuwelijk. En nou, jullie kennen me misschien een beetje. Ik hou niet <lacht> makkelijk mijn mond. Dus ik begon te schreeuwen en ik heb dat papiertje op de grond gegooid. En daar, dat heb ik vertrapt. Toen werd ik heel agressief bejegend uh, door die enge uh, spierbundels. Maar wat mij het meest beangstigde was de grote stilte. Dus allerlei mensen die ik ken in dat haventje van dat eiland waar ik al dertig jaar kom. Die hielden hun mond. Die deden niks? Die deden helemaal niks. En toen ik gefrustreerd en boos en verdrietig een zijstraatje inliep... want dat, auto, dat eiland is autoloos. Het nee. is dus alleen maar uh, ezeltrappeltjes, zal ik maar zeggen. Toen werd ik op zo'n trap aan mijn jasje getrokken... door mensen die ik heel goed kende En die zeiden, ja, maar dit had je niet moeten doen. Je kent ze niet. Zo meteen weten ze waar je huis is en dat steken ze dan in brand. Want daar staan ze onbekend. Hè? Ze hebben dus ook de afgelopen twee jaar molotov-cocktails in armzalige kelders in Athene... waar hele arme, illegale immigranten bovenop elkaar wonen gegooid. Daar zijn ernstige gewonden bij gevallen. En dat doen zij. Nee. En toen, Ik werd toen niet bang omdat ze dat tegen mij zeiden. Ik was ook niet bang voor mijn huis. Maar ik was wel bang voor het feit... of ik werd heel erg bezorgd door het feit dat... Nou ja die mensen op het Griekse eiland die niet op het platteland leven, want heel veel stemmers op deze Golden Dageraad komen van het platteland, laag opgeleide boeren. En het eiland is niet jouw eiland genomen. Nee, nee, dat is, nou, dat is daar, daar is een, een expert community en daar komen toeristen en dat kan je absoluut niet vergelijken met het Griekse platteland. Maar daar hielden mensen dus een bek. Ja. Dus Zware daar jongens. Daar doet de terreur van uit, en dat vond ik het angstige. Zware jongens die wel 7% van de stem hebben gekregen. Ingeborg, ja. dankjewel. wel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 Waar is het zo?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 Safe to show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 En je hoorde Little Talks van Of Monsters and Men. Today. Lisbeth Staats. Na de jungle en de zoektocht naar zichzelf zijn Brit en Imke nog niet uitgereisd. In Brit en Imke en het mysterie van puntje puntje puntje gaan de dames op pad met opdrachten in mysterieuze landen in de wereld. De wereld redden in Mexico, bananenkoningin worden in Ecuador, niets is te gek voor de twee RTL 5 gezichten. Gelukkig pasten wij van BNN Today ook nog in het reisschema van de dames... Britt en Imke, goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Wij zaten nou vanmiddag met de redactie te bedenken... hoe we jullie zouden introduceren in deze aankondiging. Zijn jullie presentatoren of een soort van reisleiders? Hoe noemen jullie jezelf eigenlijk? Ja, het is, het is een beetje een lastige tussenvorm, denk ik. Uh, want we zijn natuurlijk bekend geworden met reality-programma's. Maar dit is ja, toch, toch een soort van half-reality, half-reisprogramma. Uh, Leg eens uit, waarom is het half-reality? Nou, we leiden wel stukjes in, we presenteren wel stukjes. Op maar... camera? Oh. Uh, nee, weet je, als wij ergens naartoe gaan... dan moeten wij wel inleiden dat, dat we daar naartoe gaan. En dan ja, mogen we het naar elkaar dan doen. Dan of... zeg je tegen mij van... Goh, waar zijn we nou weer beland? En dan moet ik me echt inhouden. Want dan denk ik, jezus troele, je zag dan dat bordje dat we <laughs> langsreden. Maar ja. dan zeg ik, ja, het ziet hier wel uh, ja, mysterieus uit. En dan maar dan, ja. weet je, dan moeten jullie dus doen alsof je niet weet waar je bent. Nou, nee, we moeten even... juist eventjes... Een Juist logisch aan... verhaal ervan te maken. Ja dat, we dan, okay. ja, dat we ineens ergens anders zijn. Dan moeten we wel, uh, dat, ja, dat moeten we wel over laten komen. Dus, Normaal uh, gesproken wordt in de montage achteraf het verhaal geconstrueerd. van ja. uh, honderden uren reality-montage. En nou ja, ik, ik wil niet zeggen dat de mensen van de montage het nu veel makkelijker hebben met ons. Ze hebben het nog steeds gewoon ontzettend zwaar om het <laughs> allemaal uit te editen. Uh, maar de, het verhaal is er al. Oké, okay. en, dat, en dat vertellen jullie. Ja. Nou, dan, uh, dat is duidelijk. Hoe hebben jullie je voorbereid, Brit, op deze reizen? Mochten jullie nog een wensenlijstje indienen... van landen waar je graag naartoe zou willen? Nee, we mochten, helaas mochten we geen wensenlijstje indienen. Maar ik heb wel heel duidelijk mijn wensen kenbaar gemaakt. Oh, vertel, waar wilde je heen? Ik heb gewoon 10.000 keer Japan geroepen. En toen? Gingen we nou naar Japan. Japan? <laughs> goed, uh, goed gespeeld. Maar uh, en jij, Brit, waar wou jij heen? Ik wilde heel graag wilde ik naar uh, ja, California of Texas of zo. Texas van de Cowboys wilde ik heel graag heen. Dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar uiteindelijk was mijn tweede keuze was wel een beetje de Filipijnen. En daar uh, zijn we wel naartoe geweest. En waarom de Filipijnen? Nou, de Filipijnen had ik al heel veel over gehoord. Omdat iemand die ik ken, die heeft een meet. Die zeg maar zo'n werkster <laughs> en die ja. komt uit de Filipijnen. Een oh, meet, ja. Ja, ja, ja zo'n ja. meet. En daardoor, ik, ik had wel eens gegoogeld op de Filipijnen. En ik wist dat het heel mooi was. En met Expeditie Robertson zijn ze ook naar de Filipijnen geweest. Ja. En ik, zag, ik vond het gewoon zo mooi. Het land trok me gewoon. Het land van de witte stranden en de gratis arbeid. En mensen die je dan toe wuiven. Gratis druifje, arbeid? Ja, bijna gratis. Zo so meet. Moderne slavernij. Dus het is Imke, wel je, goedkoop. Hebt je, verdiept? je hebt je verdiept. Want wat, hoe deden jullie dat? Als je dan hoorde waar je naartoe ging, wat ging je dan doen? Imke ging googelen. We mochten eigenlijk mochten we niet googelen. Dan weet je alles al en dan ga je ja. te veel voorbereiden. Het is leuker als je spontaan erin stapt en dat je je kan verbazen en hardop denkt. Imke ging googelen, maar dat past ook wel bij Imke. Die wil graag alles weten. En ik wil liever gewoon verrast worden. En ben je verrast? Je ja, ik ben, overal ben ik verrast. Echt gewoon van. De gekke mensen in Japan tot uh, de bosjesman in Afrika. We bleven gewoon verra verrast worden. De wereld is echt gek. De wereld is echt gek. En uh, Imke, noem, je, noem eens een paar landen. We Afrika horen we, dat is een continent. Maar welke landen hebben jullie bezocht? Namibië, Oman, Ecuador, Mexico. Japan en de Filipijnen. Nou, mooi rijtje. Nederland ook nog, stiekem. Oké. Okay. Ja. Jullie hebben heel veel meegemaakt. Um, jullie werden bijvoorbeeld gereinigd door een shaman. Luister even mee. Echte kop nog, het spannendste, dat drankje. Dat drankje waar je in die trip van raakt. Wat smaakt het nou? Naar oorsmeer. Okay. Oorsmeer? Ja, oorsmeer. Ik heb nog nooit mijn eigen oorsmeer gegeten. Ja. Zit je al in de trip. Ja. Ik begin trekken en hoorde ook te krijgen. Dat is niet normaal, dat heb ik al jaren niet gegeten. Brit, wat gebeurde hier precies? Uh, nou, we zijn naar een Indiaan geweest en die ja. ging ons zeg maar reinigen en voorspellen wat de toekomst bracht bij ons. En daarvoor moest je een drankje drinken, daar ging je van hallucineren en dat, dat, dat hoorde bij het werk van die shaman, bij die Indiaan. En dat drankje, dat was de bedoeling dat je uiteindelijk ging overgeven, dat je zeg maar helemaal ger letterlijk gereinigd was. Dus het drankje was gemaakt van troep, zodat je wel moest kotsen. Een ja, oorsmeer en... hoorde ik. Het smaakte naar oorsprong. Ja, je wilt niet weten wat er allemaal doorheen zat. Dierlijke sappen, stukken wortel, aarde, grond, insecten. Maar lukte dat? Ga je daarvan kotsen? Nee, Inke... ja, jij wel. Maar ik heb dus een, een, een, een substantie waarvan de bedoeling was... dat ik het uit mijn lichaam zou krijgen, in mijn lichaam gehouden. Dus dat stelt me niet gerust. Ja, nee. Imke uh, heeft een ijzeren maag, maar ik moest daarna wel meteen overgeven. Ja. En Brit was dit nou het engste wat je hebt gedaan? Nee, ik vond het heel tof. Ik vond het echt heel tof want hij ging de toekomst voorspellen. En dat, ja, dat was wel heel vet. En ik vond het niet, niet eng. Voordat... Ik vond het heel eng, want ik dacht echt, ja, weet je, je weet niet wat hij gaat zeggen. Nee. straks gaat hij allemaal negatieve dingen zeggen. En ja, hij was wel echt heel positief, dus daar was ik wel blij om. Hey, en jullie trekken al een tijdje met elkaar op. Maar eh, algemeen bekend, als vrienden op reis gaan, dan kan er van alles gebeuren. Imke, hoe was het om met Brit op reis te zijn? Want als je zoveel met elkaar meemaakt, blijf je dan nog vrienden? Nou, het voordeel was dat we als doel hadden dat we een goed programma moesten hebben. Dus het, uh, ik, ik heb altijd het gevoel dat als, als doel is om. Uh uh, nou ja gewoon jezelf bezig te houden en lol te maken dan heb je gewoon verschillende interesses en nu waren we ook gewoon aan het werk dus je zet je er sowieso wel over tegenzin heen als ik dan iets met kamelen doe wat op paardrijden lijkt waar ik geen zin in heb want ik hou niet van paardrijden ja. dan uh, snap ik dat dat leuke tv oplevert dat ik het stom vind en Brit het leuk vindt. Uh, dus uh, in dat opzicht uh, nee nou, we hebben er niet echt een ruïneertool maar noemen ze één slechte eigenschap van Brit Um, nou, uh, Snurkte? Nee, nee, je snurkt niet. Maar wat ik een, een minder goede eigenschap vind, is dat ik, jij. Je bent heel erg afhankelijk van andere mensen. In de zin <laughs> dat jij uh, gewoon een, een, een, zo extreem een gezelschapmens bent, dat je heel moeilijk alleen kan zijn. En wow. ik ben iemand die heel anders is. Ik wil heel graag alleen zijn. Dus als dat gewoon altijd samen is, dan begrijp we ja. elkaar op dat vlak altijd wel wat minder. Maar okay. er zijn geen ruzies gekomen. En andersom, wat, is, wat, wat scheelt er aan inke? Imke, wat was ook weer jouw slechte eigenschap? Wat ik altijd zei, mag je nog nog keer zeggen? Ja, het is echt wel... wel Imke die ging altijd zocht. Dan dus ging ze heel vroeg opstaan, waardoor ik wakker werd. En dan ging ze naar een andere kamer. Het toilet? En, ja, en dan ging ze poepen. Want Imke die heeft hele slechte darmen in het buitenland. En dan ging ze altijd weg, omdat ze dan moest poepen. Heel vroeg. Okay. <laughs> maar ik heb hele goede darmen in Nederland. Nou. En daar ben ik toch het meest. Brit en Imke en het mysterie van. Puntje, puntje, puntje. We gaan kijken. Dank jullie wel. Joris Kreugel deelt vandaag zijn geluksdubbeltje uit in Eindhoven. En in Eindhoven, daar is uh, een van de lelijkste plekken van Nederland... en daar zijn we dan nu met uh, wethouder Merri Viers. Dit valt onder jouw verantwoordelijkheid, hè, deze flat. Ja, nou, dat is natuurlijk uh, een, een nominatie waar we niet echt trots op zijn. Maar uh, het goede nieuws is dat we met uh, de ontwikkelaar uh, overeenstemming hebben... en uh, dat binnen zes weken het pand uh, gesloopt wordt... Um, en dan hopen we dat daar iets heel moois nieuws voor in de plaats kan komen. En waarom ben ik nou, deze plek is genomineerd door het VPRO-programma De Slag van Nederland. En een onderdeel daarin is dat mensen mogen stemmen wat ze de lelijkste plek van Nederland vinden. En tien daarvan zijn genomineerd. En het lullige is dat deze plek in Eindhoven, een twee verdiepingen hoog wit flatgebouwtje waar alle ramen eruit zijn, helemaal volgeplakt zit met affiches. En als je niet zou weten dat je in Nederland zat, dan had je het idee dat je in een soort oorlogsgebied zou zitten. Maar goed, deze plek is dus net buiten de top drie gevallen om echt de allerlelijkste plek te worden van Nederland. En uh, dat is toch sneu. Zit je er zo dichtbij en dan net niet. Ja, nou daar ben ik niet heel rouwig om. Het is op zich natuurlijk al uh, vreselijk om in die top 10 uh, te staan met zo'n locatie. Aan de andere kant zou je natuurlijk ook uh, kunnen denken... dat het misschien een kleine toeristische trekpleister zou kunnen worden voor Eindhoven. Ik schat in dat dat dan toch van korte duur is. Ja, dan kan je ook wel weer wat stimulans geven als je het idee hebt... dat je op een lelijke plek woont in Nederland en dan rij je even naar Eindhoven toe... Nou dan je toch even kunnen kijken van, oh, het kan altijd nog erger. Maar wat hier staat, dit witte flatgebouw, wat bijna op instorten staat. Um... Nou, wat moet je daar nou op zeggen? Ja, eigenlijk, <laughs> daar kan ik heel weinig op zeggen. Maar ik was ook al niet blij over het feit dat we in de top 10 stonden. Nee? Nee. Dus een beetje verdrietig over. Ja. Uh, normaal ik mijn geluksdubbeltje wilde ik eigenlijk uh, aan jou geef. Maar ik dacht, nou, ik geef hem toch aan de mensen die daar in de buurt wonen. Ja, dat lijkt me een beter. Aan plan. de winkeliers die hiernaast zitten. En goedemiddag. Wat is het hier naast jouw winkel? Het kan altijd erger, hè? Ik heb het erger gezien. Gelukkig dat de zon nog schijnt, maar word jij er niet hartstikke depressief van? Er nee, valt reuze week. Weet je wat voor plek dit is? Nee, vertel. Nee, weet je dat niet? Dit <laughs> is niet dus zo'n beetje de lelijkste plek van Nederland hier, waar jij in je winkel naast staat. staan. Weet je wat nou het hele lullige van de situatie is? Vertel. Het zijn allemaal nominaties. Tien plekken zijn er genomineerd. Onder andere bijvoorbeeld ken je die Nelson Mandela-Brug ja, in Soetemir. Ja, ja, ja. Die vind ik ook heel erg lelijk. Vind je? Oh, Die vind jij mooi. Wat <laughs> de smaak heb jij, joh. Echt, hè? Ja, dus, en, okay, die, die zijn dus uh, genomineerd, onder andere. Ja. Er was nog een, iets in Haarlem ook nog genomineerd. Okay. En in Enschede. Okay. En jullie zijn er net buiten gevallen. Dat is toch mooi om te horen, dan? ben je bijna de lelijkste plek van Nederland. Ja. Hè? En dan heb je het net niet gehaald. Dat is typisch, hè? Jij, zeker als middenstander van een telefoonwinkel... zou je toch ook kunnen denken van... als dit de lelijkste plek van Nederland is... dan komen natuurlijk ook een heleboel toeristen komen daarop af. Ik zou dan misschien wel even gaan kijken. <laughs> Heb jij weer meer conditie, hè? Ja, dat is waar. Ja, je bent hier, hier ja helaas hier, hier, inderdaad, ja. Geen eerste meer worden? Nee, ja. Hey, maar omdat ik het zo sneu van jullie vind, hè, heb ik een klein cadeautje meegenomen. Die geef ik op maandag. Omdat jullie op de vierde plek zijn geëindigd, ik vind het echt hartstikke sneu, krijg je Joris Geluksdubbels. Hè. En die mag je opspelden. Ja. Want hoe lang heb je in deze ellende gezeten? Vijftien jaar zitten we daar ongeveer al. Zo lang zit je al eigenlijk bijna op de lelijkste plek van Nederland. Ja. J jouw winkel gaat er niet aan? Je grenst de pallen aan. Ja, inderdaad niet, nee. Ah. Vierde plaats, wat is dat nou man? De vierde plaats, ja. Ja, man. Hij is wel teleurgesteld. Ja, maar waarom? De vierde plaats, hè? Ja, je, je buurman is een stuk bozer, hè? Ja. Emotioneel. Ik vind je het ook goed dat dit genomineerd is als de lelijkste plek in Nederland? Ik ben blij dat ze, dat ze het gaan breken. Ja, ja dus eh. Uh... Dat daar helemaal gelijk staat aan de grond. Wat hoop je dat het terugkomt? Lelijker dan dit kan volgens mij niet terugkomen. Nee, dat kan niet. Nee, daarom. Dus uh, ik ga ervan uit dat het goed gaat komen. Nou, je hebt in ieder geval je geluksdubbeltje, want ik vond toch zo dat je zo lang hiernaast hebt moeten zitten. En dat jij op de lelijkste plek in Nederland zit. Ja, ik weet het, maar ik ben er heel trots op. New York op Radio 1.